Van gaan om organen te weerstaan. En maken schepen om in elke storm te varen. Er wordt een sleutel aan een land die nooit wat zal gaan.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 No matter what the Two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 In een interview met CNN spreekt Karzai van onofficiële contacten. De gesprekken zijn nog in een inleidende fase, maar moeten vastere vormen aangaan nemen, al dus de president. Taliban-leider Mullah Omar heeft altijd gezegd pas te willen onderhandelen... als alle buitenlandse militairen zijn vertrokken uit Afghanistan. Detailhandel Nederland vraagt via een campagne de hulp van het publiek om het aantal overvallen omlaag te krijgen... Mensen wordt gevraagd extra alert te zijn en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Het aantal overvallen is dit jaar in vergelijking met vorig jaar gedaald. Toch is de campagne nodig, vindt Detailhandel Nederland... omdat vlak voor de wintermaanden het aantal overvallen altijd toeneemt. Het ruimteschip Spaceship 2 van Virgin Galactic heeft zijn eerste solovlucht gemaakt. Virgin wil met het toestel in de toekomst toeristen mee de ruimte innemen. Een vlucht zou ongeveer 200.000 dollar kosten... Ook andere bedrijven zijn bezig met commerciële ruimtevluchten. Bij de deelstaatverkiezingen in Wenen heeft de rechtspopulistische partij FPE forse winst geboekt. De partij kreeg 27% van de stemmen. De FPE voerde vooral campagne tegen de immigratie van moslims. De sociaaldemocraten blijven de grootste in, partij in Wenen. De Franse voetbalclub Marseille overweegt juridische stappen tegen Nigel de Jong. Begin deze maand brak de Jong met een harde tackle het been van een Franse voetballer die door Marseille was uitgeleend aan een Engelse club. De Jong werd vanwege de harde tackle door bondscoach van Marwijk voor twee interlands uit de Oranje